10 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Noord-Korea blijft bij zijn plan om binnenkort een raket... en een satelliet in de ruimte te brengen. Ondanks protesten van landen als de VS, Japan en Zuid-Korea. Vorige maand beloofde Pyongyang te stoppen met raketlanceringen... in ruil voor voedselhulp. Maar vrijdag kwam het daarvan terug. Noord-Korea wil met de lancering de 100e geboortedag vieren... van de stichter van het land, Kim Il-sung. In een verklaring zegt Noord-Korea dat het vreedzame bedoelingen heeft...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 In een pizzeria in Australië is het bedienend personeel gewoon doorgegaan met werken toen de kok een hartaanval kreeg en daaraan overleed. Terwijl de 43-jarige man op de grond werd gereanimeerd, stapten zijn collega's over hem heen om bestellingen uit de keuken te halen. En ook werden nog nieuwe gasten naar een tafel geleid. De Australische Arbeidsinspectie stelt een onderzoek in.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen, hartelijk welkom en fijn dat u bij ons bent. U die luistert naar Radio 1... En heel hartelijk welkom ook ons publiek hier in Studio De Smet in Amsterdam. Vandaag voor de tweede keer gelukkig niet in de studio in Hilversum. En nog vier keer tot 15 april zitten we elke zondag hier aan de Plantage Middelaan. En u kunt zich nog opgeven als u erbij wil zijn. Er zijn nog een paar plekken, dus spoed u naar onze site geschiedenis24.nl-ovd. Want dan kunt u zich nog opgeven. En dat allemaal dankzij onze serie Toko van Dis, die parallel loopt met de prachtige achtdelige documentaire reeks van Dis in Indonesië op de televisie elke zondagavond. En Adriaan van Dis is gelukkig ook wekelijks bij ons in OVT te horen... om samen met anderen de historische achtergronden van zijn uitzendingen... nog eens extra grondig door te nemen. En vandaag zijn dat historicus Remco Raben en journalist Aad van den Heuvel. Want vooruitlopend op de aflevering van vanavond gaan we praten over Sukarno. De eerste president van Indonesië. Heren, heel fijn dat u er bent. Hartelijk welkom. Adriaan van Dis, uh, nogmaals, goedemorgen. De man over wie we het nu gaan hebben, en die ook het onderwerp is van uw uitzending vanavond... was voor u als kind, volgens mij, een soort duivel, monster. Hij was altijd aanwezig. Uh, op, vooral bij de grote reistafel op zondag, als we daar met een mannetje of 30, 40... en op zomer met 50, toen maar, schuif maar aan. Uh, en dan werd Soekano altijd nagedaan. Bloempot op het hoofd, vader zonnebril op... En dan, ja, ik zou bijna zeggen, Ayamstanaan, kip lekker. Hè? Uh, hem nadoen, dat was ontzettend grappig. En ik had mij als kleinkind voorgenomen, al was het maar om in het gevlei van mijn vader te komen. Als ik groot werd, zou ik die Sukarno gaan vermoorden. Ja, dat klinkt, maar kinderen zijn vreed, gro gro grote mensen ook, maar van kinderen wil men het nooit erkennen. Dus dat was mijn verlangen. Ja, maar dat, die, die slechtheid, <kliek> die. die als je wordt aangeleerd in je jeugd. Dat is volgens mij een soort gevoel... wat je nooit meer helemaal van je af kan werpen. Nou, dat veranderde heel snel in Het veranderde eigenlijk naar het lezen van het boek van Giebels. Ja. Die twee dikke delen die ik met heel veel plezier uh, las. Geografie. En ik durf het bijna niet hard op te zeggen, maar de, goed... er ging dan misschien wel 10% van alles wat moest worden overgemaakt... in de zakken van het Sukarno-fonds. Ik vond ook een hele leuke man eigenlijk... Uh, dus dat, uh, dus, en maar, maar er zat misschien ook een afrekening met vroeger achter. Ik weet het niet helemaal. Uh, en ik, ik begreep wel waarom ze hem zo haten. Want hij had hen uit hun tuin verjaagd. Uh, maar in die tuin daar had ik geen toegang toe. Dus misschien wilde ik daarom ook wel nader kennis maken met Soekarno. Iets ingewikkelds was het wel. ja Nou, nou wil ik niet helemaal verklappen wat ja. iedereen vanavond te hm. zien krijgt. Maar... Wat u onder andere doet, is meetrekken Ik, door nou, Indonesië met, mag met zijn Met nazaten. de zoon van Sukarno ja. naar het graf in ga. Maar er zitten ook dingen niet in. We hebben bijvoorbeeld ook heel veel kinderen, jonge mensen, gevraagd... bij het Nationaal Monument. Wie was Sukarno? Wat betekent Sukarno voor u? En iedereen zei hetzelfde zinnetje en had allemaal uit het hoofd geleerd. Het is onze proclamator, de vader des vaderlands. En hij wordt alom bewonderd. Een kritische toon hoor je niet of nauwelijks... Uh, en ook de kinderen die ik er daar vroeg, ja, die wisten eigenlijk niet heel veel van hun vader. Pas later begreep ik dat beroemde kinderen natuurlijk willen ontvluchten aan de schaduw van de Grote Eik. Dus misschien willen ze ook niet veel weten. Maar het boek van Giebels, die prachtige twee delen over het leven van Soekano... Die, die hadden ze niet gelezen, voor zover het kan. Eén deel is vertaald, maar dat, dat vonden ze, wilden ze ook niks van weten. Dat was allemaal niet goed. Goed, ja. Goed, straks meer over Boem Karno, eh, eh, vader des vaderlands. Hij is zoals we vanavond gaan zien voor de Indonesiërs, en dat hoorden we ook net al van Adriaan van Dis, na lange tijd weer opnieuw de vader des vaderlands. Maar na de oorlog, en dat hoorden we ook al bij eh, Adriaan van Dis, werd zo Karno gehaat als een verrader. Een groot verrader. Maar er was natuurlijk ook een andere verrader zo vlak na de oorlog. En dat was NSB-leider Mussut. volgens auteur Tessel Polman in haar, Polman, in haar nieuwe boek en Co., werd Mussert vooral neergezet als een klein fout burgermannetje... en om die reden ook gehaat. Nooit is namelijk grondig onderzocht, zegt zij in haar boek... hoe ondeugdelijk en hoe slecht Mussert en zijn manschappen werkelijk wel waren. Na 11 uur gaan we dus met Tessel Polman praten over een nieuwe kijk op Mussert. Daarvoor hoort u natuurlijk nog ergens zo dadelijk uh, onze columniste Nelke Noordervliet. Zij is er gelukkig ook weer. En na half twaalf in het spoor terug ons tweede en laatste deel... van het levensverhaal van de boksende herenkappen Cor Evenstein. Maar eerst even het nieuws van deze week. Jan Pieter Zoon Koen, geboren te horen, gouverneur-generaal van de VOC... en grondlegger van Batavia, het huidige Jakarta. Zo luidt nu nog de tekst op de sokkel van Jan Pieter Zoon Koen. Maar dat gaat veranderen. Dankzij een burgerinitiatief komt er nu een kritische noot bij het beeld. Wethouder Peter Wessenberg. Jan Pieter Zoon Koen, geroemd als krachtdadig en visionair bestuurder maar evenzeer bekritiseerd om zijn gewelddadige optreden... bij het verwerven van handelsmonopolies in Indië. Volgens critici verdient Koen's gewelddadige handelspolitiek... in de Indische archipel geen eerbetoon. Toch is niet iedereen tevreden. Indieners van het burgerinitiatief vinden dat er moet worden gesproken... over volkerenmoord. Ja, het nieuws uit Noord-Holland. Er komt dus een nieuwe tekst op dat standbeeld van Jan-Pieter Coen. De gemeenteraad heeft daar afgelopen woensdag over besloten. Maar dat rommelt al hele tijd in hongeren. In juli is er dus dat uh, burgerinitiatief. En nou, dat vindt de gemeenteraad ook wel. Het moet anders, daar zijn ze het wel mee eens. Maar hoe dat dan precies moet is niet helemaal duidelijk. Daar zijn al een eigen over. En wat gebeurt er dan? Geloof het of niet. In augustus wordt het beeld per ongeluk door een hoogwerker op de kermis van de sokkel gestoten. En nou, nou, dat is natuurlijk ook al per ongeluk. Is dat wel zo per ongeluk? Goed. Kermis horen, hè? Ja, er wordt veel gedronken daar. Er is uh, dat, dat gedoe, dat blijft. En iedereen is inderdaad nog steeds niet uh, tevreden over hoe het moet... Aan de telefoon hebben we nu Ad Geerdink. Hij is directeur van het West-Fries Museum over de commotie rondom JP Groen. En een rechtszaak die hij in april wil organiseren. Goedemorgen, meneer Geerdink. Goedemorgen. Even nog, dat per ongeluk, die hoogwerker, uh, dat, dat nou, net dat beeld raakt van Koen. Uh, zit daar meer achter, denkt u? Nee, daar zit... Dat zit niet meer achter dan dat dit is een mooi voorbeeld van de ironie van de geschiedenis is. Dat uh, een aantal mensen hem graag weg willen hebben en een aantal anderen absoluut niet. En dat het dan toch gebeurt. En uh, ja, het, uh, het past wel een beetje in, uh, uh, in de hele discussie rond, uh, rond het standbeeld. Ja, want even nog voor de duidelijkheid, hij staat er wel weer op, toch? Ja. Ja, en, uh, en uh, volledig uh, gerestaureerd en opgepoetst. Ja. En dat was ook uh, de, de uitkomst van uh, de bespreking in de gemeenteraad. Dat in ieder geval het uh, standbeeld moest blijven staan. Maar dat de informatievoorziening over Jan Pieterszoon Koen... en over het standbeeld, dat dat uh, verbeterd moest worden. Ja, terecht lijkt mij, maar de, de gemoederen lo lopen hoog op. Want ik, ik geloof dat de diverse partijen elkaar zo langzamerhand ook letterlijk bedreigen? Ja, nou, ik, ik denk dat het tegenwoordig in Nederland zo is... Uh, op het moment dat je een initiatief neemt... en je komt in de publiciteit dat er allerlei mensen zijn... die via internet uh, uh, bedreigingen uh, uiten. Maar ik uh, heb zelf het uh, proces in de gemeenteraad meegemaakt... en ik vond het een uitermate... Uh, democratisch uh, uh, besluitvormingsproces. Ik heb uh, zelf uh, genoten van uh, hoe uh, geschiedenis uh, in de gemeenteraad uh, besproken werd. En ik denk ook dat uh, de, de tekst die er nu uitkomt... die is door de overgrote meerderheid van de gemeenteraad gesteund. Uh, ja, dat is toch uh, een prachtige uitkomst van dat burgerinitiatief. Ja, nou hebben we aan tafel gelukkig hier een echte deskundige... de historicus Remco Raben... Uh, wat zou volgens u op, de, op het sokkel moeten staan? Oh, ik vind dit een prachtig uh, resultaat. Uh, uh, wat uh, staat er uh, eigenlijk uh, op dan, nu, zo stond? Uh, weet u het precies uit uw hoofd, wat meneer Geerding, wat er nu op komt te staan? Ik heb het net wel gehoord, maar door gewelddadigheid, handels... Ja, uh, dat ging allemaal heen... veel te snel. Ja, ja nee, nou, wat er, wat er uh, uh, op komt te staan is eerst wat uh, feitelijke informatie over uh, Jan Pieters van Koen... Uh, de functies die hij heeft uh, uh, vervuld. En vervolgens uh, gaat de tekst in op uh, de beeldvorming over Jan pietersen van Koen... in de afgelopen 200 jaar. Ja. Waarin de tekst aan de ene kant aangeeft dat hij uh, uh, geroemd is... als uh, krachtdadig en visionair uh, bestuurder. Maar aan de andere kant ook bekritiseerd is om uh, zijn gebruik van geweld. Ja. Ja. En als voorbeeld daarvan wordt uh, de... Uh, de Bandeneilanden eilanden uh, genoemd uh, en de duizenden slachtoffers die daarbij gevallen zijn. En de... dus dus, uh, wat, wat zou er de... nog bij kunnen? dus ma Massamoordenaar, is, dus je... is, is dat wat er nog ontbreekt alleen? Volkerenmoord. Volkerenmoord. Volkerenmoord. Maar je, je bent dus al een klein half uurtje bezig als je die tekst wilt lezen, als ik het goed begrijp. Nee hoor, dat, is, uh, oh, okay. dat valt heel erg mee. Dat is een, uh, een tekst van uh, uiteindelijk uh, van uh, hier, ja. regels. Dus dat valt heel erg mee. Maar, maar Remco Koraben nog heel even. Uh, u bent uh, tevreden over hoe het er nu staat. Nou, ik vind het fantastisch omdat uh, geschiedenis is natuurlijk helemaal niet democratisch en daar moet ook helemaal niet democratisch over beslist worden. En als dat wordt gedaan, dan krijg je dit soort teksten. Um, uh, meneer Gering zegt dat er uh, eerst feitelijk informatie over zijn functies wordt gegeven. Maar er staat eigenlijk letterlijk in de tweede zin... vormgever van het succesvolle handelsimperium van de VOC in Azië. Um, dat is geen droge tekst, dat is een uh, interpretatie. Dus daar, daar begint het eigenlijk al. Vervolgens krijg je een tekst dat hij... Eerst wordt, ge wordt hij geroemd als krachtdadig en visionair bestuurder. Uh, maar uh, vervolgens is hij ook heel erg gewelddadig geweest. Nou, we kennen nog wel wat wereldleiders uit de 20e eeuw... waar je er precies hetzelfde van kan zeggen. Uh, we zouden een standbeeld voor Mao Zedong... Uh, kunnen oprichten en zeggen maar, ja, hebben visionair bestuurder, maar, uh, wel een volkemoordenaar, ja. ja. Uh, dus dat, dat, dat soort fantastische uh, ja, maar dit spagaten krijg je. Dit krijg je, krijg krijg je dan. dus als je het Poldermodel democratie toepast. dat is toch ja. dat is toch heel erg mooi. Is dat heel mooi? Het Poldermodel democratie toe, toegepast op de geschiedenis krijg je dit. Nou, daar ben ik helemaal niet. Op, op zich ben ik daar natuurlijk helemaal niet voor, want een, een, een historicus uh, heeft de, de waarheid natuurlijk in pacht en dat, je wil het helemaal niet aan politici overlaten en misschien ook wel niet aan museumdirecteuren, uh, maar uh, het, het, het, het laat wel mooi zien wat er gebeurt als je, je zo'n proces uh, doormaakt. Ja. Nog uh, het is de, de uitkomst natuurlijk van een, uh, een burgerinitiatief. Hè, en dat vroeg de gemeenteraad om een uitspraak. En de gemeenteraad uh, die heeft zich daar dus nu over uitgesproken. En uh, op het moment dat de gemeenteraad dus de mogelijkheid krijgt om zich over een tekst uh, te buigen... Dan, uh, ja, dan is uh, deze tekst. Is, uh, het einde zoek eigenlijk. Het uh, democratisch haalbare. Ja. Ja, want, ja, ik... want, mag er nog heel even? De, de optie geen beeld van Koen. dat, dat is er niet in horen, uh, meen ik hè? Het is erg geliefd. Nou, ik wil niet zeggen Ze dat het heel eraan. erg geliefd is. Maar uh, persoonlijk ben ik van mening. Uh, en dat wordt ook door heel veel partijen. en ook door heel veel mensen zo uh, geuit. dat je het beeld niet weg moet houden. Dat je het beeld juist moet gebruiken om de discussie over de, uh, het verleden te voeren. En om even aan te geven, die tekst... ja da daar, uh, daar in, in de aard is die uh, beperkt qua informatie. Maar er komt ook een zogenaamde QR-code bij... What? die je kunt uh, scannen met je uh, uh, mobiele telefoon. En dan krijg je toegang tot een website. En op die website wordt veel meer informatie over Koen... Oh. en ook van het standbeeld gegeven. Maar ook, en dat is heel belangrijk... de vele meningen die in de loop der tijd... Okay. Over Koen uh, zijn geuit door mensen. En daar krijgen bijvoorbeeld ook de mensen van het Burgerinitiatief. die heel erg graag het woord genocide opgenomen hadden willen zien in de tekst. krijgen daar ook een platform. Dus het is niet zo dat uh, we met die tekst uh, klaar zijn. En als Westfries Museum. gaan we in het vervolg op deze hele discussie. Uh, ook de beeldvorming over Jan Pieters van Koen... nog eens een keer extra uh, over het voetlicht brengen. Nou, vertelt ja, dat, u eens. Dat is die rechtszaak die u gaat organiseren. Ja, wij hebben uh, vanaf 14 april een, een tentoonstelling in het museum. En we hebben gekozen voor de vorm van een rechtszaak. Uh, de aangeklaagde is Jan Pieters van Koen. De aanklacht luidt, Jan Pieters van Koen is niet standbeeldwaardig. Mm -hmm. En wij presenteren in die tentoonstelling uh, getuigen à Charge en getuigen ad décharge. En wij presenteren allerlei bewijsstukken die de aanklacht ondersteunen dan wel weer leggen. En dat is een hele mooie vorm om te laten zien uh, hoe uh, Jan Pieters van Koen al 200 jaar wordt bediscussieerd. Aan de ene kant wordt hij als een nationale held op een sokkel gezet. En aan de andere kant is er ook heel, al heel erg lang kritiek uh, op, uh, op hem. Heeft, en, u, ja. heeft u Remco Rabo uitgenodigd? Nou, hij is van harte uitgenodigd. Ja. Ik, ik om dat, uh, om ja. naar de tentoonstelling te komen kijken. Mag, mag je ook mee? Nee, ik ik, ik heb geen rechterspraken. We, we hebben begrepen dat Maarten van Rossum als een soort rijdende rechter gaat optreden daar. Hè? Ja, we hebben uh, Maarten van Rossum bereid gevonden om, uh, om rechter van dienst te zijn. U, u dacht dat Koen uh, alleen bezoeker, komt? Er uh, wordt gevraagd om als jurylid op te treden. Dus uh, kennis te nemen van de uh, getuigenverklaringen, uh, bijvoorbeeld van Ewald van Vught. Aan de ene kant Jur van Goor, die bezig is met okay. de biogra biografie van, uh, van Koen. Aan de andere kant, en om aan het eind alles gewikt en gewogen... ...hebbende een oordeel uit te spreken over, uh, over de aanklacht. Ja, en hiermee is... hebben we als museum willen laten zien hoe verschillend er... Uh, over J.P. Koen is gedacht in, uh, ja. in de afgelopen okay. uh, 200 jaar. Is dus ook... en, dat, en datzelfde doen we eigenlijk ook in de, in de glossie... die bij uh, Port de Port tentoonstelling gaat uh, nee, te verschijnen. Ik hoor het al, het museum, uh, museum en Koen, dat zijn in zeker zin toch twee handen op één buik. Dat is heel duidelijk. Uh, uh, er is ook een advocaat voor Koen? Er is uh, niet echt een advocaat voor Koen, oh. maar er zijn wel getuigen. Nee, uh, wel een aanklager, geen advocaat. Heb ik dat goed begrepen? Dat kan niet. Wat zei u? Wel een aanklager, geen advocaat. Heb ik dat goed begrepen? Er zijn... Uh, nee, er is inderdaad geen advocaat. Er zijn alleen als ascharge en ad charge Nee, doen we niet. Nou, dat de veel van der wijst nu naar Remco Raben... dat hij deze taak op zich moet nemen. Goed. Meneer Geerdink, heel hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Dan is het nu de hoogste tijd een beetje vroeger dan anders, dus het is helemaal niet de hoogste tijd... <laughs> um, voor de column van Nelleke Noordervliet. We zijn heel blij dat ze hier in ieder geval is, met pols en, en been. Op school hoorden we veel over de martelaren van Gorkum... maar weinig over de Spaanse Fury. Die 19 monniken waren meer ons katholieke medeleven waard... dan de honderden burgers die door de soldaten van Alva... na de overgave van de stad over de Kling werden gejaagd. Als kind had ik niet door dat de geschiedenis gekleurd en eenzijdig werd verteld. Sasbaut Vosmeer was voor mij een held. Terwijl Luther me werd voorgesteld als een vatsige crimineel. De vooringenomenheid was niet altijd even subtiel. Later heb ik de grauwsluier van de katholieke interpretatie van de geschiedenis moeten afpoetsen. Toen kreeg ik oog voor de elasticiteit van het verleden. Niet alleen wordt de blik bepaald door het standpunt van de kijker in het heden... een synchrone vertekening... maar ook verandert de geschiedenis door de tijd heen, diachroon. Zo krijgt een man als Koen vele lagen verf over zich heen... waaronder de echte Koen meer en meer zoek raakt. En dat gaat door, dat houdt niet op, dat is nu eenmaal zo. Het is een cliché, een idee reçue. en het is dan ook een beetje naïef te denken... dat de laatste interpretatie de definitieve is... Het is hooguit het laagje verf dat weer even zal houden. Is dat niet een wat frivole, postmoderne en daarom alweer obsolete opvatting? Nee, dat denk ik niet. Ik ben onmiddellijk bereid te verdedigen dat de kennis van het verleden... kan groeien, verdiepen, genuanceerder kan worden. Ik denk ook dat we kunnen leren moraal van verhaal te scheiden... of liever gezegd gescheiden te presenteren... Interessant is waar opeens de behoefte aan zelfkastijding... en schuldbewustzijn vandaan komt... die ook uit de publicatie van de Zwarte kanon door Chris van der Heide blijkt. Het rijtje schamdaden gepleegd door Nederland bevat geen nieuws. Een groot deel ervan is zelfs doorgedrongen tot Frits van Oostroms 50 vensters. En er is veel over gepubliceerd. De nadruk op schuld en schaamte suggereert bijna een morbide behoefte aan daderschap... Wie maar berouwvol genoeg de eigen zonde of die van de voorvaderen bekend krijgt absolutie. Staat met zijn demoed in het middelpunt van de belangstelling. En overschaduwt daarmee alsnog de slachtoffers. Het is van een wat tubieuze politieke correctheid. Het is ook niet makkelijk de juiste toon te treffen bij waarheid en verzoening. Ik herinner me een druilerige kille dag, waarschijnlijk in 1962. Er was een ontmoeting gearrangeerd tussen Rotterdamse scholieren... en hun leeftijdgenoten uit Essen in het Roergebied. Tja, die oorlog. Hoe moesten wij als jongeren daarmee omgaan? Toenadering was het doel. Wij hadden de toekomst. Wij moesten met elkaar verder. Hij heette Paul en hij was groot en blond. Een iets wat schutterige arier. We liepen door het spiksplinternieuwe centrum van Rotterdam bekende films als Via Wonderkinder en Die Bruyke. Maar Pressers Ondergang moest nog verschijnen... en alle Nederlanders hadden in het verzet gezeten. Ik werd een beetje verliefd op Paul. Maar ik had de indruk dat hij geen raad wist met zijn aanwezigheid in Rotterdam. Met een schuld die hem in de schoenen werd geschoven en die hij moest delgen. Bij het afscheid gaven we elkaar een kuisse kus. Ik heb hem nooit meer gezien... Hij zal nu ook wel met pensioen zijn. Of dood. Duitsland is onze beste vriend. U herkent hem waarschijnlijk al, de tune van het programma van Dis in Indonesië. En zolang deze achtdelige serie op zondagavond op de televisie te zien is, zullen wij elke zondagochtend voorbeschouwen in onze toko van Dis. En vandaag, we zeiden net al, is Sukarno onderwerp van de uitzending. En onze gast, u hoorde dus ze al even. De Utrechtse historicus Remco Rabe, die zich heeft gespecialiseerd op de geschiedenis van onder andere de decolonisatie en de kolonisatie. En Aad van der Heuvel, journalist en documentairemaker die vaak in Indonesië... Reportages maakte en die Sukarno zelf interviewde samen met Ed van Westerloo. Ja, en natuurlijk ook nog altijd aan tafel. Gelukkig Nelke Noordervliet en natuurlijk Adriaan van Dis. Allemaal welkom. Voor we verder gaan, het volgende. Vorige week lieten we de stem van Sukarno al even horen. Namelijk bij de eerste 15 seconden van de proclamatie, de onafhankelijkheidsverklaring die hij heel kort sprak op 17 augustus 1945. En we gaan nu nog één keer naar luisteren en ik vertel u dadelijk waarom. Luistert u even goed. Ja. Ja, de eerste 15 seconden dus van een verklaring die destijds nog geen minuut duurde en die later schijnt te zijn opgenomen omdat er op het moment van de proclamatie zelf geen microfoon bij was. Uh, dus voor propagandadoeleinden nadien opgenomen. En wij dachten, dit is Sukarno zelf. Maar we kregen een mailtje, een reactie van de historicus Herman Burgers... schrijver van een heel dik boek over de overgang van Indië naar Indonesië. En volgens hem is dit niet de stem van Soekarno. En we gaan even een rondje maken. Uh, is dit, wat is onze indruk aan tafel, uh, Adriaan van Dis? Dat is flauw om nou te zeggen, maar toen ik het hoorde... dacht ik, Hé, het klinkt helemaal niet als Soekarno. Maar ja, dit is een historisch programma, dus ik hou mijn mond. <laughs> maar meneer Burgers, die een voortreffelijk boek heeft geschreven... Uh, Ooyevaar, um, hoe heet dit het nou, Garuda? Uh, de de, de Ooyevaar en de Garuda. Uh, of, uh, dat, die heeft gelijk... Aad van Heuvel. Ja, dan? Ik herken die stem ook niet. Nou, dat <tie> zegt niet zoveel natuurlijk. Maar nee, het, is, het lijkt mij niet de stem van nou ja, Jij hebt een aantal keren tegenover Soekarno gezeten. Als iemand het aan tafel het onderscheidende woord moet kunnen spreken. Ja, nou, dan is het hem niet. Ja. Remco Rabbe? Het lijkt me niet. Vooral het eerste deel wat we nu hoorden uh, viel, viel mij op, want ik heb, ik heb het hele fragment gehoord, uh, lijkt helemaal niet op Sukarno. Later uh, begon ik te twijfelen. En eigenlijk vind ik het verhaal gewoon uh, te mooi. Uh, dus volgens mij is het gewoon Sukarno. Nou, dan we gaan we heel eventjes luisteren naar een, een, een, een stukje Sukarno vier jaar later. Dit is hem echt. Dit weten we zeker. Saudara, saudara, seluruh bangsa Indonesia di seluruh tanah air Indonesia. Ja, ja, Aad van Heul Heulen zegt, hij zit, hij, hij zit hoger. Ja, dit, dit was die laatste was de stem. En bij die proclamatie in 1945 is misschien iets heel raars gebeurd. Hij wilde dat eerst helemaal niet doen, maar werd gedwongen door uh, een verzameling jeugd... die daar waar uh, meer van af weet dan ik. Maar hij is min of meer gedwongen om het toen uit te spreken. En misschien is daar iets misgegaan. En als dit later, vervanger later geweest. opgenomen is, dan ja. is natuurlijk die emotie er niet meer. Nee. Maar misschien... Zijn de geluidsomstandigheden slecht? Maar het klonk in ieder geval niet zo als de wat hogere stem. Nou, dan, dan danken wij bij deze Herman Burgers... die ons gewezen heeft op deze ja, toch wel ernstige, ernstige fout. Um, we gaan hem in ieder geval veel meer horen tot, tot uh, 11 uur. We gaan hem ook in het Nederlands horen. Um, een, een taal die hij heel graag sprak, geloof ik. Hij is in 1901 geboren. En waarom sprak hij die taal zo goed? En waarom graag? Omdat hij een Nederlandse opleiding heeft genoten. Um, ik wil, wil ik, uh, twee dingen. Hoe kan een jongen zoals Sukarno een, een Nederland toegang krijgen... tot een Nederlandse opleiding? Was dat heel normaal, uh, Remco Raben, Adriaan van Dis? Eerst Remco. Uh, ja, dat was, uh, dat was vrij normaal. Um, uh, er waren vrij veel uh, Javaanse. Het is, we, we hebben het vooral over Java, Javaanse kinderen die naar uh, Europese scholen uh, konden. Uh, in de, juist in deze periode, hè, we, we, we hebben het over de periode van de ethische politiek. en dat, dat uh, uh, de volkeren opgeleid moeten worden en beschaafd. en, en ook voor Nederlands moeten worden. komt dat Nederlandstalig onderwijs uh, steeds sterker op. Er is ook een grotere behoefte bij de Indonesische bevolking. om in het Nederlands les te krijgen. Waarom? Omdat uh, in het Nederlands je carrière kan maken in allerlei ambtenarenbaantjes. Je kan, je kan leraar worden, dat soort dingen. Nou, dat, de, de vader van uh, Sukarno die was, was zelf leraar. Uh, die vond het ook belangrijk. En Soekarno uh, uh, uh, kon dus gewoon op een Europese lagere school. Uh, uh, uh, binnen, binnenkomen, daar moest, je, daar moest je natuurlijk wel even een test voor doen. Je moest, je moest er een beetje een Euro Europese levenshouding uh, hebben. Dat, dat was het criterium. Maar 10% van de Europese lagere school in het begin van de 20e eeuw... 10% van de leerlingen was uh, Indonesisch. Ja. Maar begrijpen we goed dat, dat Sukarno op dezelfde school zat als jouw vader? Ja, ze schelen wel 10 uh, jaar. Maar mijn vader zei dat ze dezelfde leraren hadden gehad... En ik, dat is ongetwijfeld mythologie, maar ze kende wel dezelfde rijtjes uit hun hoofd en ook dezelfde grapjes uh, dat een negen was voor God, geloof ik, een acht voor de leraar, een zeven voor de Europese leerling, een zes voor de Indo en een vijf voor de inlander. Goed, kijk eens aan. Zo zag de cijfer eruit. Over die rijtjes is gesproken, ja. De rijtje, je zegt het net, eh, Soekarno en je vader kenden dezelfde rijtjes uit het hoofd. Aad van der Heuvel heeft ooit zo'n rijtje mogen opnemen van Soekarno. Daar gaan we even naar luisteren. Ik zou eigenlijk nog een keer naar Nederland moeten komen opeens. Ja. Ik ken jouw laterschool naar Nederland beter dan je. Ja, dat denk ik ook. <laughs> dat denk ik ook. <laughs> Wat ken je van Indonesië? in Jakarta? En, uh... Nou, we hebben vroeger op school wel veel plaatsen moeten leren. Maar u hebt Nederland beter moeten leren. Balilonga. Arnhem, Oosterbeek, Renkum, Wegeningen, Ede, Berneveld, Nijnkerk, Harderwijk, Hattem, Apeldoorn, Dieren, Venom, Zutvurk. GELACH oh. Hij vond, dat, hij vond dat prachtig, hè? Om, uh, om Nederlands te spreken. En ik ben ook in een zaaltje geweest voor dit gesprek... waar die uh, uh, generaals toespraken of iets dergelijks... Voortdurend gebruikte hij die Nederlandse woorden. Ja. Daar in die kattenbelletje. Ja, ja. En dan keek hij heel trots onze richting ja. op. Zo van, eh, hoor je dat, hè? Ja, en die begrip, zie je niet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, en, en ik, hij kon ook, geloof ik, heel goed godverdomme zeggen. Ja, nou, godverdomme, godverdomme. Ja. Maar dat, als je naar een willekeurige film kijkt over het koloniaal verleden... komen er Hollanders in voor die maar een paar uh, woorden tekst hebben. Maar het is altijd godverdomme, godverdomme. Ja. Dus dat is een uh, licht lichter voor ons allen. Nou, no. Begrijp ik, hij heeft zijn opleiding in het Nederlands, maar dat heeft wel geleid tot een aantal geruchten. En da daar zou ik het graag met jullie even over willen hebben. Als dat hij die opleiding genoten heeft, omdat hij ergens misschien Nederlands bloed heeft gehad, ja. Adriaan? Door dat gerucht ging heel erg, ook in onze familie, maar nogmaals, ik ken dus alleen de mythologie en de geruchten. Eigenlijk was het een Indo. En waarom was hij ook nog eens een Indo? Hij was kaal, vroeg kaal. En, uh, Inlanders, We praten even in de termen van vroeger. Hè? Dus de, de Indonesiërs zelf, die waren niet vroeg kaal, maar inlanders wel. En daarom droeg je ook dat, pechi, dat petje nationaal. Dat mooie zwarte petje wat eigenlijk de, door moslims gedragen werd. En dat nu een symbool is voor, ja, voor politici in het algemeen. Dus ja, uh, en volgens mijn vader was hij dat ook. Want als je kijkt naar de foto's van de klas in die tijd... zaten er wel donkere jongens bij, maar toch heel weinig echte inlandse jongens. Er waren bijna allemaal indoors. En een paar jongens uit nobele families. Dus, maar goed, de moeder van Sukarno was een nobele dame uit Bali. Dus wie weet zat hij er daarom. Remco, wat is waar van deze? Wat zou waar kunnen zijn van deze geruchten? Ik, ik, ik weet niet waar de bron van, van uh, uh, het idee ligt dat Sukarno een Indo zou zijn. Uh, uh, het is wel eens getraceerd tot een artikel in de Haagse Post in 1956... waarin uh, iemand heeft uh, beweerd dat het een Indo was. En Het ging inderdaad om zijn, uh, zijn kalende of kale hoofd en zijn lichaamsbeharing. Uh, want Indonesië is zijn lichaamsbeharing. Oké, okay, ja, ga ja. verder. Ja, dat, dat zijn belangrijke details. Ja, nee, waar, waarin zich nou, al niet mee, daar, mee bezig moet houden, uh, ja. Categoriseer ja. je mensen uh, naar, nietwaar? Um, maar uh, het is, het is, uh, voor zover het kunnen nagaan is dat natuurlijk een fabeltje. Dat is een, een toe-eigening. Uh, maar hoezo natuurlijk, een fabeltje? Omdat er geen enkele aanwijzing is... Uh, in de richting van een, uh, van een Indische of, of Nederlandse achtergrond. Heeft hij daar zelf ooit iets zich over uitgelaten? voor zover jullie weten. Want hij moet dat, dat, moet hem toch ook ter oren zijn gekomen. Ja, jij bent eigenlijk een het, het is denk ik gevoed door zijn gedrag dat hij zo graag Nederlands sprak, okay. dat hij toen hij oud was en geïsoleerd in zijn zomerpalet, dat hij zich graag omringde met indoors. Dus, dus die en Nederlands sprake en ook nog een. Want hij was natuurlijk ook een product van onze koloniale opvoeding. Dus waarschijnlijk zat dat er ook in dat hij dat contact voortdurend zocht. Toch is het dezelfde man die zo graag Nederlands spreekt... en zich later omringt met mensen die ook Nederlands spreken... die ook een enorme hekel krijgt aan Nederlanders. En die er alles aan wil doen om ervoor te zorgen... dat ze uit zijn land vertrekken. Want dat is toch de basis van... Uh, wat hij gaat doen, politiek gezien. Oh, hij heeft een politieke hekel aan Nederlanders... maar volgens mij vond hij het... Uh, zo komt was hij verder niet. Hij vond het ontzettend leuk om Nederlanders te ontmoeten. Dat is een van de Heuvel kan dat bevestigen. Dat vond hij enig... Maar laten we eens even kijken dan naar de, naar de politiek die dan. hij ontwikkelt... Uh. Ja. Op een gegeven moment. Ja, natuurlijk. De Nederlanders, ja, dat is een waarheid als een koe. Die de Nederlanders koe. die koloniseren in Indonesië. En hij, uh, de, de, hij vindt dat onjuist. hij richt in Zij 19... wil die Nederlanders eruit Hij, hij... richt in 1927 de, de, de eigen partij op. Ja. Uh, hoe belangrijk is eigenlijk, doorslaggevend is die <coughs> Japanse bezetting geweest bij dit alles? Ja, dat is een sleutelmoment. Nou, leg ja, het uit. Uh, uh, zit dan al acht, acht jaar in intern in uh, uh, uh, uh, Eerst in uh, uh, Flores en later in Bengkulu in, uh, in noord West-Sumatra. Uh, lezend en, en lesgevend aan uh, de kinderen van de uh, plaatselijke gouverneur trouwens. Omdat, uh, omdat zijn politieke partij gevaarlijk is? Omdat zijn uh, gedachten gevaarlijk zijn. Ja, de, de, de architect van de uh, koloniale politiestaat, de uh, gouverneur generaal De Jonge... maakte gebruik van zijn exorbitante rechten om zonder uh, enige vorm van proces... Uh, nationalisten en andere opruiende figuren... Te verbannen of in de, in de gevangenis te zetten. of naar boven Digo uh, te transporteren. En daar is er gebruik van gemaakt in, uh, in 1934. En toen is Sukarno in, in intern ballingschap uh, uh, gezet. En de Japanners hebben hem in 1942 uh, uit die ballingschap gehaald. omdat zij zochten naar een aansprekende figuur. Uh, die het Indonesische volk mee kon krijgen in die Japanse uh, oorlogsinspanning. en die Aziatische welvaartsfeer, die de Japanners. Zochten ochtend uh, te vestigen. En hoe, hoe vervult hij die rol die de Japanners hem willen geven? Wat, wat gebeurt er dan met hem, praktisch gezien... in die jaren van die Japanse bezetting? Oh, hij wordt een, hij wordt een, uh, een propagandist. Niet, niet helemaal vol, vol, volmondig, niet helemaal uh, ruimhartig. Um, maar hij wordt wel een propagandist voor de Japanse inspanning. Ehm... Um, uh, de, hij wordt een van de leiders van de, van de Putera. Dat is een, een, een volksorganisatie ter mobilisatie van de bevolking. Uh, en hij, uh, hij komt op radio en houdt daar toespraken. En uh, probeert op die manier de Indonesiërs uh, uh, voor het Japanse bestuur te, te winnen. En vooral de Indonesiërs op te roepen om mee te werken aan dat bestuur. En dat, dat leidt tot hele akelige dingen heeft, uh, nou ja, wat hem uh, aangerekend wordt, wat hem ook in Indonesië zwaar aangerekend wordt, misschien niet door de grote bevolking, maar wel door de intellectuelen, is dat hij die, die Romusha, die dwangarbeiders, uh, dat systeem uh, heeft uh, gepropageerd, waarin uh, het grootste deel van de mannelijke bevolking van Indonesië uh, gerecruteerd is om dwangarbeid voor de uh, uh, Japanners te verrichten. En uh, Sukarno heeft daar aan meegeholpen. Hij heeft daar zelfs in propagandafilmpjes uh, geopereerd. Hij loopt een, een weekje mee met, uh, met uh, de arbeiders in West-Java. Dat wordt braaf gefilmd en gefotografeerd. Dat komt in alle media komt dat terecht. En, en er zijn de... duizenden van deze zijn er, Nou, duizenden. Uh, Tien, uh, tientallen duizenden zijn daarvan uh, omgekomen. En zijn belang is dan dat hij blijvend op goede voet wil blijven staan met de Japanners? Of wat is zijn belang om dat... Nou, hij, hij, uh, hij telt zijn knoop. Hij zegt van de Japanners kan ik meer verwachten dan van de Nederlanders. Ja. Dus ik, ik, ga, ik werk nu mee met die Japanners en dan kunnen we daar een, een vorm van autonomie uit halen. En dat, en dat gebeurt ook, dus dat is een hele goede inschatting. Maar even zo belangrijk is toch zijn reputatie bij de Indonesiërs op dat moment. Hij moet toch ook dat hele volk achter zich krijgen? Ja, zeker. Uh, maar de, de Indonesiërs waren ook niet zo, uh, uh, aanvankelijk niet zo anti-Japans. Die zagen de Japanners ook als een, als een, als een, uh, een, frisse, een frisse wind. Ja, maar, na, dat was na, een volk waar je wel graag dwangarbeid voor deed. <laughs> uh, nou, in 1942 was daar ja, nog helemaal geen sprake ja, van. Nee, goed. Maar Sukarno so weet het dus te redden. En weet toch, ondanks die fouten, uh, zijn reputatie op te vijzelen en de leider van de Indonesische partij te worden. Adriaan van dus dat is de tijd dat uw vader een ekel natuurlijk aan hem begint te krijgen. Is hij dan al de man op de voorgrond die uh, iets vertegenwoordigt? Ja, voor zover hij dat hij zich, zich bewust van was. Een 16-jarig jongetje uh, bij het knil. Uh, niet, want hij moest van die HBS af, de familieomstandigheden... Maar eveneel, de Romushas natuurlijk... daar zat hij mee op het schip. De Junior Maru, dat getorpedeerd werd. Waar meer dan 6.000 man op zaten. En dat hebben er maar 400 overleefd. Waarvan niet veel Romusha's. Want ik denk dat de plankjes toegeëigend werden door Europeanen. Maar is Sukarno dan al de man waar de haat zich op richt? Ik ben, of, denk of, dat, dat dat eerder na de oorlog, na de oorlog ontstaan is. Maar toen werd hij wel inderdaad oh. gezien als een, een, een, een, een foute man... die ja. gehuld had met de Jap. Nou, ook, ook in, in Nederland is dat imago van verrader onuitwisbaar lange tijd. Laten we even gaan luisteren naar een column van Willem Drees uit 1962 over Sukarno. Sukarno werd niet alleen Japan gesteund, maar principieel de zijde der asmogendheden gekozen. En Hitler en de dappere Duitse natie geprezen. Op de verjaardag van de Japanse keizer in 1943 zei hij... we zullen Amerika gladstrijken en Engeland met een breekijzer bewerken. En hield dan vlammende redenvoering bij het verbranden van poppen die Churchill en Roosevelt voorstelden. Toen eerder zij de Japanners met de capitulatie van Japan in zicht zich bereid hadden getoond de stichting van een Indonesische Republiek te bevorderen, en anderzijds jonge, militair getrainde Indonesiërs druk uitoefenden op Sukarno en Hatta, die aanvankelijk schenen te aarzelen, werd na de capitulatie inderdaad de Republiek uitgeroepen op 17 augustus 1945. Soekarno werd president. Dat wij hem moeilijk dadelijk als een vrijheidsheld konden begroeten... zal u, na wat ik zo even zei, duidelijk wezen. Goed, dat mag inderdaad duidelijk zijn. Wij hadden wat moeite met Soekarno in Nederland. Maar de, de weerzin druipt er nog af in zo'n stem. Ja, wat wij niet kunnen begrijpen is de kans die geboden werd, denk ik, aan nationalisten om zich te, ja, naar voren te treden. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de zakenmensen, de vader van Aburizal Bakri, dat is de rijkste Indonesiër, Bakri Telekom, had een schroefersopleiding. En zou het in de koloniale verhoudingen niet verder hebben geschopt dan Klerk. Maar... In 1942 de Hollanders achter het Gedek, in de kampen. En plotsing zag deze man zijn kans. en kon met hulp van de Japanners zich uh, zaken opkopen van Nederlanders. apothekers en zo heeft hij zich al een klein imperium opgebouwd. Heel erg begrijpelijk. Als je altijd als uh, jongens terzijde wordt geschoven. je kunt plotsing heer worden. En dat in de politiek vind ik het dus eigenlijk ook begrijpelijk. Dus, dus eindelijk zeg je van. Dankzij Japan en natuurlijk ook daarna, dankzij Sukarno, kunnen al die tweederangs, vierde vierderangs uh, mensen in Indië hun eigen leven gaan opbouwen en hun eigen leven in handen nemen. Als tweede dus en derde, vierde rangs beschouwd? Ja. Ja, ja, nee, natuurlijk voor alle helderheid. Een deel, dat deel van die weerzin is natuurlijk ah, dat ook voortgekomen van. uit de twee uh, pollutionele acties. Hè? Daar is ook veel haat gezaaid op dat moment. Uh, om, om meer aan onze kant krijg ik wel eens de indruk dan aan de andere kant. Ja, ja je, bedoelt, je bedoelt dat Drees nog eigenlijk ja, steeds daaraan terugdenkt als je aan, uh, aan geweld gepleegd is van de Indische ja, kant. Ja, in de hij, kant. Hij, hij, hij moest nog steeds, uh, in 1962 was dit toen hij dat uitsprak, mm -hmm. toch een beetje die, die twee rare acties, uh, die wij politionele acties noemen, een mooi woord trouwens, die moest hij nog steeds verdedigen. Dat hoor je inderdaad ook. Hè. Je hoort oh, ja. nog steeds een soort legitimatie, verdediging van ja. het eigen Nederlandse beleid. Hoor jij dat ook, Remco Kora? Ja, zeker. Uh, hij noemde deze de jaren dat hij de Indonesische kwestie onder zich had als premier noem die vier jaar nachtmerrie. Dat was, uh, voor hem was dit een, een ramp. Dat, dit hier, hij, had ook een, een, hij wilde natuurlijk die politionele acties eigenlijk niet. Maar hij zag zich gedwongen. En hij was zeer anti-Soukarno. Jij ja, zegt dat het politionele acties waren. Dat heeft natuurlijk meegeholpen. Maar al in 1946 weigerden de Nederlanders met Soukarno aan de tafel te zitten. Die onderhandelingen zouden, zouden niet met Soukarno gevoerd moeten worden. Zo'n zo die, die, die, die vond men veel redelijker. Die was ook veel democratischer. Als je de basis van het succes van Soukarno moet benoemen in een paar... Nou, in, in een klein, kort college. Wat krijgen we dan te horen van jou? Charisma. Ik kijk even om, om je heen. Ja, dat is, ja, ja. Dat is heel kort. Het is een geweldig over. college. Mijn, mijn, Gaat het altijd is, op de universiteit en ja. in het, van het huis de ja. Deze, ja. Maar ja. zijn we daar ja. dan allemaal in getrapt? Ik ja. ja. ja. kan, kan hem heel goed vergelijken met zijn twee medestanders, Shagir en Hatta. Alle drie toch aan de wieg gestaan van die onafhankelijkheid, maar. Die, die Soekalo stak daardoor zijn charisma met kop en schouder bovenuit. En, en inhoudelijk dan? De, de, de Meneer, 1931, <kijntilfeest> uh, Indonesië klaagt aan. Dat is toch een ja, prachtige ja, reden voor. Meneer aan Google, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. precies. En het het vol de de Nederlandse die die citaten. <kijntilfeest> uh, Domela Nieuwenhuis, Kolenbrander, uh, is, is, Har, <kijntilfeest> Ja, maar daar was hij door gefilmd. Charisma plus dus een hele goede reden voor. En een zeer goede reden. En kennis van zaken. En hij was op een bepaalde manier een binder... Uh, op een gegeven moment gaat dat uh, een beetje mis in de loop van zijn carrière. Maar aanvankelijk weet hij, uh, als je ziet, wat voor ideologische... Uh, uh, hij maakt een soort van knutselideologie voor, voor Indonesië... waarin hij iedereen uh, binnen wil houden. Is en dat, is dat de Sila? Is dat, is dat knutselideologie? Ja, nou, dat dat, dat is, het een antroposofische achtergrond. Op. Wij waren thuis ook nog antroposof. Dus daar zaten we in ons maag. Nee, dat is een lang verhaal. <laughs> nee, wat zijn de vijf zuilen waarop Dramat de staat gebaseerd staat is. En uh, een van ja. de belangrijkste zuilen is natuurlijk een godsdienst. Er is een god... En dus niet de zaligmakende god van de islam... maar ook een god voor de boeddhisten, voor de hindoes en voor de christenen. Iedereen kreeg een god van Soekwana. Eh, in ieder geval niet de zaligmakende spreken. god. En Daarom is hij nu weer zo nou, Überhaupt belangrijk. het feit dat hij... Pancasila betekent vijf zuilen. Het, het feit dat hij vijf zuilen kiest... dat is voor een hoofdzakelijk islamitische bevolking... is dat natuurlijk een fantastische ja, truc. Herkenbaar, want vijf zuilen is, is de basis de de, de van de dogma de van, de, ja. van de islam. Ja. ja. Dat is ontzettend handig. Ja, die zuilen lijken verder niet op de vijf zuilen van de, van, van de islam. Maar dat is symbolisch. Is dat? Net, het is net iets dat je de tien maar geboden is... neemt. Hè? Als, als kabinet zegt, wij voeren de tien geboden in... en dan kun je ook een land wel aardig opbouwen. Ja. ja, Maar is het. Het, het is dus het briljante ook van die panchassila... die erin slaagt om het één land te maken, één volk... Uh, met één met geschiedenis, één taal. Is een taal uh, ja. Dat is... Je zegt Remco Rabbe, knutselideologie. Ja, maar hij bedoelt het positief geloof ik. Hij knutselt knu nee, verschillende elementen aan elkaar. En dat is eigenlijk niet helemaal niet alleen maar die panchasila. En zo, zo belangrijk was dat in die periode misschien ook nog niet eens. Maar het is al in de jaren twintig als, als hij gaat schrijven. Uh, dat hij uh, zowel de islam als het socialisme als het nationalisme aan elkaar gaat koppelen. Een beetje in in het verlengde van wat Sun Yat-sen in China had gedaan. Dus hij is sterk door beïnvloed. Met als verhaalstructuur de Wajang-verhalen. Want dat verwees hij ook altijd. naar. Ja, ja, precies. Maar, maar dus met een enorm succes. Dus we ja. hebben de charisma, een ideologie die aanslaat. Ja. Uh, hij is ook heel erg geliefd bij vrouwen, geloof ik. Hè? Uh, ik hoor ja. geen instemming, maar misschien komt het nog. Het zijn nog ah, allemaal mannen aan wie het ja, nee. Ja. Volgens Marlon Monroe, the best lover I ever had. <laughs> Kijk, en hij heeft er heel veel gehad, geloof ik. Ja, ik weet niet of het, of, in hoeverre het wederzijds was en hoe massaal het was... maar hij hield in ieder geval van vrouwen. Ja, het heeft ja. op het macht te maken natuurlijk. Maar toen had ook honderden vrouwen. Dus misschien heeft dat er ook Ma, te Mag maken. ik een hele kleine, korte anekdote aan jullie voorleggen? En ik wil zo graag weten of het waar is. Het schijnt in Indonesië het verhaal te gaan... dat hij op een gegeven moment op bezoek is in Moskou... Um, en dat de KGB hem verteert, of dat, dat de Russen hem eigenlijk verteeren op een, een hotelkamer en daarin ook een blonde dame. En dat de KGB filmt wat er in die hotelkamer gebeurt om hem te kunnen chanteren. En op het moment dat ze dat dan ook uiteindelijk doen, dat Sukarno zegt... Oh, geef me dat bandje, dan zend ik het uit op de nationale televisie. <lacht> Kennen jullie dit verhaal? Ja, zeker. Is, ja. Ja, ja, die ja, die filmpytologie, die of niet? Wil, of niet? <lacht> uh, ja, maar daarmee uh, ontzettend waar. Uh, uh, ja, hij, ontkende, hij, ont, uh, uh, hij wilde dat helemaal niet ontkennen. Hij vond het ook best wel interessant... Uh, of, het, of, of het waar is, weten we niet, want dat filmpje is nooit op, opgedoogd. Dat ligt misschien nog ergens in Moskou, maar het ging om Lena. En Lena was uh, de secretaris die die kreeg toegevoegd... Uh, uh, inderdaad door de Russische autoriteit op zijn bezoek. In, uh, in, in maar dat geeft ook een, een, een schaamteloosheid uh, aan. Uh, ongegeneerd, uh, ongegeneerd zijn. De man. Uh, en, en de man kan alles. Ja, in, in zekere zin was hij Sanjane, ja. Dat, ja. Euh... Weet je, nu we toch over Soekarno aan het buitenland bezig zijn... laat ook even, want hij, hij weet zichzelf op te werken... tot een soort ja, leider, uh, prater, voorman van de onge zogenaamde ongebonden landen. Hè? Dus de derde wereldlanden die tussen... Amerika en Rusland een eigen weg in willen zoeken. En als leider van de ongebonden landen weet hij ook zichzelf een plek te veroveren in het Vaticaan... waar hij in 1959 op bezoek gaat. En daar is een polygoonverslag van en daar gaan we even naar luisteren. Op het Vaticaan werden opnieuw voorbereidingen getroffen voor de ontvangst van een buitenlandse gast. Ditmaal voor president Sukarno van Indonesië... die uit Rusland waar hij met Gorbatsjov had gesproken in Rome was aangekomen. Paus Johannes de 23ste en het Indonesische staatshoofd voerden in de kleine troonzaal van het Vaticaan... ...een geanimeerd gesprek dat ongeveer een half uur duurde. Later overhandigde de paus zijn Indonesische gasten souvenirs aan hun bezoek aan de eeuwige stad. President Sukarno is bezig aan de langste reis die hij ooit als staatshoofd heeft gemaakt. Zijn audiëntie bij de paus sloot het laatste bezoek af aan een Europees land... Van Rome is de Indonesische president naar Brazilië vertrokken. Ja, Aad van der Heuvel, dit was Paus Johannes uh, de 23e, de paus van het Argumento, de paus van de openheid. Een andere paus had Sukarno vast niet ontvangen. Wat denk jij als. Ik denk het niet. Ja. Dit, uh, deze paus, daar verwachtte iedereen toch ontzettend veel van en zeer terecht. Ik denk niet dat een ander hem had ontvangen. Nee. Zegt dit overigens iets over de positie van Sukarno? dat hij over, zelfs bij de paus ontvangen werd? De katholieken speelden wel een wonderlijke rol, toch? Maar vooral tegenzoekeraar, geloof ik, later. Ja dat, zeggen, ja, dat mag ja. je wel zeggen, Maar hij, hij staat op een gegeven moment toch op, op, op één hoogte... met Gandhi Nasser, wereldleider. Uh, hij wordt alom uh, uitgenodigd, reist de hele wereld over... op bezoek bij de Kennedys, waar hij een speciale band mee krijgt... Hij wordt alleen nooit in Nederland uitgenodigd. En dat is iets wat hem geloof ik altijd zeer is blijven doen, uh, aan van Elven. Ja, dat heeft hem buitengewondwachts gezeten. Dat, uh, dat, dat had hij, van alles wat hij had mogen kiezen... had hij dit gekozen, denk ik, om uh, ontvangen te worden... met veel ceremonieel in Nederland en ontvangen door de koninklijke familie. Ja, dat was een, uh, een enorme wens, ja. Was het, ja, dat is als uh, geschiedenis, maar het had misschien wel gescheeld... Als die was uitgenodigd in Nederland in alles wat daarna gaat gebeuren. Ja, ik, ik, graag ik denk dat hij dat maar moet zeggen, maar ik denk dat het inderdaad een beetje gescheeld zou hebben, ja. Dat er ja. uh, iets van de, de. Hoewel aan de andere kant uh, zijn politiek van Saban tot meer roken enzovoort. En zijn Krus Maleisië. Dit moet je even uitleggen, Nou ja, hij wilde dat Indonesië uitbreiden tot een deel wat nu Maleisië is. Dus een deel van Borneo, wat nu Maleisië is. Tot, aan, tot en met Nieuw-Guinea. En daar waren we het allemaal niet mee eens. En daar waren trouwens de Engelsen, de Britten en de Amerikanen het ook niet mee eens. Dus die politiek heeft natuurlijk ook veel kwaad bloed gezet. Het is zoveel om uit te leggen. Dat moeten we inderdaad misschien ja. in gewoon helemaal niet gaan proberen. Nee, nee, hè? Heeft het maar niet. Want nieuw guinea dat, dat hij dat wil daar steunen. De Amerikanen meer in de Nederlanders niet. Vervolgens wil die Maleisië. En dan loopt het eigenlijk en, helemaal en Toen ging het, om fout, ja. het voorzichtig ging het te zeggen. Fout. Uit de klauwen. Maar, u... maar volgens mij is het er bijna van gekomen. Uh, uh, misschien dat Aan van de Heuvel dat, uh, dat beter, weet, beter weet dan ik. Maar in de jaren zestig, Juliana wilde heel erg graag naar Oh een bezoek bedoel je? Op bezoek. Ja, ja. zei naar hem. Uh, zijn hem, maar daarvoor moest eerst hij, uh, hij naar Nederland komen. En uh, nou, er zijn allerlei uh, Subandrio, de minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië is naar Nederland gekomen. Luns heeft een tegenbezoek uh, gedaan aan, aan, aan Indonesië. Dat, dan heeft het over 64, toen waren de relaties weer hersteld uh, na de, het nieuw guinea debakel. Dus het is er bijna van gekomen, maar door de, door de ontwikkelingen in Indonesië... en het afzetten van Sukarno zelf is het er nooit meer van gekomen. Ja, en, en ik denk door de politiek gericht tegen de Britten... tegen die Britten die daar weer een, een, een nieuw land aan het creëren waren... dat Maleisië enzovoort, dat heeft dat allemaal erg tegengewerkt. En dat speelde in de jaren 63, 64. Nou komen we... Ik hoor op mijn koptelefoon, we hebben nog acht minuten. En dat betekent dat we in acht minuten eigenlijk op een bepaalde manier toch dat einde van Sukarno moeten gaan schetsen. En dat is al verschrikkelijk ingewikkeld. Um, de belangrijkste dingen moeten we eruit zien te halen. Ik begin bij jou Remco Rabe. Ja, jullie weten dat ik heel kort college geef. Ja, uh, uh, Gardisma was een succes. Wat is de ondergang? Uh, zijn zoekt toch naar een, een, uh, een basis in de Indonesische samenleving. Uh, je merkt toch dat er de groeperingen in Indonesië uit elkaar uh, gaan lopen. En hij weet die touwtjes steeds moeilijker aan elkaar te knopen. Hij gaat in zijn eindtijd, hij heeft de democratie dan afgeschaft. En het is dan een, een pseudo-autocratisch bewind. De geleide democratie. Uh, en die steunt eigenlijk op twee dingen. Namelijk uh, het leger aan de ene kant en de communisten aan de andere kant. Het is natuurlijk een hele merkwaardige manier om een land bij elkaar te houden... als je twee zulke uiterste Trekkie-combinatie. Ja, ja, precies. En uh, in de laatste uh, jaren van zijn bewind... beginnen die, die twee uitersten steeds uh, uh, uh, agressiever op elkaar te reageren. Er, er zoomen uh, geruchten rond van, uh, van Koeps en, en, en dergelijke... Uh, de gezondheid van Sukarno laat te wensen over. Um, uh, en dan, uh, dan gaat het dus aan beide kanten... zo bij de communisten als bij, de, uh, bij het leger gaat het rommelen... En in, uh, op 30 september uh, 1965 uh, zijn er een paar legerofficieren, uh, generaals die een soort van interne coup uh, in het leger willen plegen. En, en de rechtse generaals, zullen maar zeggen, uh, uit willen schakelen. Uh, en dat mislukt. Uh, en op dat moment is er één generaal die ze vergeten hebben op de lijst te zetten die uh, uh, de, de zaak in handen neemt. En dat is Suharto. En die weet dan in twee jaar tijd Sukarno naar de achtergrond. Die, die weet de macht naar zich toe te trekken ja. en Sukarno dus, om een tweede jaar. Het, het leger wint en de communisten verliezen. Dat kan je wel zeggen, want er zijn honderdduizenden. <kwijnt> communisten zijn er uh, uh, uh, door de handen van uh, Suharto vermoord. Dat is de wond in Indonesië. Daar kan je dus niet over praten. In 1965, je maakt afspraken. Mensen zeggen weer af, wij hadden een minder mee, een spionne. Die heeft de eerste zes weken voortdurend voorkomen... dat wij dat soort gesprekken konden voeren. Het woord is vrij, maar film valt nog onder het oude establishment... voor een deel zeg maar de, de Suharto-autoriteiten. Het kon niet. Dit is, dit is... Het is groter dat men denkt, ah, de Indonesiërs zuchten nog steeds over 350 jaar Nederlandse aanwezigheid. En dan nog voornamelijk aan de kust. Nee, 1965. Dat is een trauma Dus, in ja. dus de communistenmoord is het Ja, dan? niet alleen communisten. Had ik nee, niet, dat niet alleen. Het, alles wat links is, wat ja. daarvoor doorging, is een kopje kleiner gemaakt. En wat, nou, dat is een verschrikkelijk drama geweest, waar dus nooit meer iets op te vestigen was. Zeker geen democratie. En de manier waarop die staatsgreep heeft plaatsgevonden, de schuld die in de schoenen werd geschreven van de, geschoven van de, van de PKI, dat is allemaal de niet waar. Is dus de dat partijen is de communistische partij. Die, die, die, die had geloof ik iets van 3-4 miljoen aanhangers. En deze staatsgreep was zo buitengewoon knullig georganiseerd door meneer Untung, lid van de Paleiswacht. Er is iets heel anders gebeurd. En daar wil men dus nog steeds niet over praten. Nou, dan moet u het ons niet kwalijk nemen. Uh, dat we ook misschien toch hier weer uh, vanaf moeten stappen. hoe belangrijk het onderwerp ook is. want we moeten heel even naar. Aad van de Heuvel naar Sukarno terug, uh, wat ja. voor rol hij maar dan heeft, want in deze brei bent u aanwezig ja. Uh, ja. bij ja. Sukarno ja. zelf. Maar we gaan vooral even luisteren naar Sukarno Voor we het daarover gaan hebben, want uh, Aad van de Heuvel bezoekt dan, je bezoekt dan Sukarno, en dat is in de tijd dat hij eigenlijk al een soort, uh, uh, hoe noem je dat, kamerhuisarrest heeft, ja. en, en dan krijgen we het volgende te horen. Ik denk dat je, nou ja, je komt weer terug in de tijd. Daar gaat hij veel verwarring gedekt door de Indonesische pers. Wat hier in Jakarta de kranten leest is met een oh, vreselijk, vreselijk, vreselijk. Maar allemaal verkeerde geruchten. Verkeerde geruchten. En... Een goed correspondent moet dit afgaan op geruchten. Nee, nee. Nou, uh -huh. ja of niet? Je hebt ook in Indonesië veel goede vrienden die naar geruchten luiden geadviseerd zouden hebben het land te verlaten is dat waar je nee niet waar je dat gaat misschien niet het land verlaten maar het ambt verlaten misschien het volk zal daarover beslissen het lijkt er een beetje op alsof u erg veel vijanden hebt in het volk op dit ogenblik dat weet ik niet is je kranten ja, ben je ook uh, buiten jakarta geweest mijn broeder klein beetje nog meer. waar Oh. waar nog weer? Waar wilt u dat we naartoe gaan? Wij vinden uw aanhangers. Please, ga overal naartoe. Een goed advies van mij, of niet? Ja. Yes. Java, Sumatra, Kalimantan, overal. U eh, tekent nog steeds alle belangrijke stukken, president. Altijd op de... Wat is dat voor een vraag? <laughs> van een reuvel van den Heuvel, ik heb je door. Ja, Aad van de Heuvel. Uh. Dit is denk ik toch wel het journalistieke hoogtepunt uit je carrière, of niet? Nou, dit was er eentje wat me lang is nagedragen. Niet, ik heb je he? al door van de heuvel. Maar dit was een buitengewoon dramatisch moment natuurlijk. Hè? Ja. We waren getipt uh, dat de, de ondergang naderde. Nou, dat is in dat gesprek wat geloof ik wel veertig minuten heeft. En wij maar zeuren, waar ga je naartoe? Maar dit is buitengewoon dramatisch. Want ik denk twee, drie weken later was het zover en is die... Uh, is die inderdaad echt onder rechts geplaatst en is, uh, is die verdwenen van het podium. Het, het klinkt ook heel absurd, hè? als een despoot die, die, ja, die was een, een soort een vreemde manier om gelachen wordt. Het was een het, soort het, het maatste poging om, om, om, om, om te proberen de buitenwereld duidelijk te maken... dat hij nog alle macht in handen had. En wij waren er volkomen toevallig, want we zagen een stoet auto's passeren... hebben ons in die rij geschaard met een oude taxi en zijn zo het paleis binnengelopen. En dat waren twee ambassadeurs die hun geloofsbrieven kwamen overhandigen. Die werden meteen vanaf de eerste minuut vergeten... en hij richtte zich op die camera. Ja, wat een geluk kan een journalist hebben. Dat is... Uh, uh, ja. ja, wel, maar je moet ook een beetje uh, Weet waar je rond bent het erf scharrelen. Ja. Het, het gerucht ja. het ging ook dat hij naar Tokio zou gaan, toch? Want ja, was, dat uh, was een die, sterke die gerucht. Hij ja. Een, ja. Een, zou daar net een kind baren, ja. zijn, zijn ja. laatste vrouw. Rem zou je met, met, met de, de reputatie die je nu hebt van heel korte dingen te kunnen doen, maar wel heel duidelijk kunnen samenvatten, de betekenis van Soekarno? Jeetje, wat vraag ik eigenlijk. Maar goed. Nee, dat kan korter dan korter. Hij is de vader vader des vaderlands. Hij is de, hij is de uh, vlees geworden uh, Indonesische natie. Goed, en dat is hij nu weer, Adriaan van Dissen, opnieuw. Nu wordt uh, misschien alle schaduwkanten worden terzijde geschoven... voor zover dat kan in deze beeldspraak. En wat men naar voren duurt, is inderdaad de man... die van Indonesië een Indonesiën eenheid heeft gemaakt... en die ook Indonesië tot open moslim-samenleving wil maken... en niet een fanatieke gesloten samenleving. Dus die panchasila wordt nu plotseling nog meer dan ooit uh, naar voren gebracht. En dat, dat wordt aan Sukarno verbonden. En al het andere... Dat wil men maar, maar liever vergeten. En dat weet men ook eigenlijk niet. Want uh, ja, de geschiedenis is, is in een boze democratie nog zeer kneedbaar. Ja, wat we vanavond zullen zien... want uh, we zijn nu natuurlijk lang niet genoeg... We hebben we gesproken nog over Soekarno... maar vanavond op de televisie nog weer veel meer. Maar wat we zien is eigenlijk dat zijn familie... zijn nazaten nu ook als een soort... Komelijke, het zijn royal de, de, de Kennedys, heilige... de ro royal family van Indonesië. En werkelijk overal waar je met de zoon van Soekarno, een goeroe... die een topet draagt, 32 graden... <lacht> het is op zichzelf al een daad. Uh, <lacht> en die wordt ja, overal handen schudden, buigingen, ademzitten... ademzitten jonge zetten, mensen ja. die op hem afkomen. We zijn op het station op Het is echt indrukwekkend om te zien. Vanavond weer van Dis in Indonesië. Ik zou u allen heel hartelijk willen danken. Aad van den Heuvel, Remko Adriaan van Dis. Volgende week weer Toko van Dis. Gelukkig. We gaan door hoor, met OBT na het nieuws met Nussert. Tot zo Zometeen vanaf kwart over twaalf... media en sport in de perstribune met Govert van Brakel. De gast is Mr. Topop en muzikant Ad Visser. Net terug van een reis door Nepal met tien jonge meisjes. Iedere minuut gebeurde dus wat, maar zelden iets normaals. En KNVW-bondsvoorzitter Michael van Praag... over het naderende EK en de schoonheid van het voetbal. Ik vind ons best wel eens een beetje negatief over onze competitie. En verder kassie kijken, de vliegende kiep... en het geheim van de woontijdschriften. Wat we nou leuk vinden is...